uur. Anok Thijssen met het NOS Journaal. Het aandeel van ABN AMRO is vastgesteld op 17,75 euro. De beursgang van de bank moet daardoor minstens 3,3 miljard euro opleveren. De koers van het aandeel is in lijn met de verwachting. Het duurt waarschijnlijk jaren tot ABN AMRO weer helemaal in private handen is... en de totale opbrengst duidelijk is. Het UMC Utrecht betaalt ruim 350.000 euro schadevergoeding aan een slachtoffer van een medische fout, meldt NRC. Het zou gaan om het hoogste bedrag aan smartengeld dat ooit in Nederland is uitgekeerd in een letselschadezaak. De uitslag van een onderzoek naar kanker belandde ongelezen in het patiëntendossier. Pas twee jaar later dook de uitslag op toen de patiënt al ongeneeslijk ziek was. In Rotterdam zijn vannacht drie mannen opgepakt in verband met een verdachte auto in het centrum van de stad. De witte Mercedes met Belgisch kenteken zoals verdacht gesignaleerd staan en werd automatisch herkend bij de grensovergang bij Hazeldonk. De wagen stond geparkeerd voor een restaurant waar burgemeester Aou-Taleb zat te eten. Hij werd door zijn beveiligers uit voorzorg weggevoerd. De manier waarop gevluchte kinderen in Nederland worden opgevangen is schadelijk voor ze, stellen 158 organisaties in een grote advertentie in de Volkskrant. Onder meer UNICEF, Kerk in Actie en de Algemene Onderwijsbond roepen de Nederlandse regering op om het asielbeleid aan te passen en zich te houden aan het VN Kinderrechtenverdrag. Het is vandaag de internationale dag voor de rechten van het kind. Eén op de zes Nederlandse jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media. Vooral meisjes besteden veel tijd aan WhatsApp, Instagram en Facebook... blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 14 van de meisjes tussen 12 en 18 jaar... is iedere dag zeker vijf uur actief op sociale media. Onder jongens is dat 6%. De meeste jongeren besteden er één tot drie uur per dag aan. Het weer, buien, maar vooral in het noorden ook af en toe zon. Het wordt 9 of 10 graden. In het weekend wordt het kouder. Morgen vallen de meeste buien, soms met onweer en natte sneeuw. Dit was het NOS Short. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad viel op de A7, Hoornzaandam voor voorbij de Wormer 5, de A12, de Nage Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meren, over zo'n 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De nasleep van een aanrijding is dat. Naar Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag tussen Delft-Zuid en Knoop en Kleinpolderplein 6. De oorzaak daarvan is een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Vanaf Rotterdam Prins Alexander tot aan Spaanse polder staat 7 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeerszien. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.